10 uur, Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De PvdA zal niet meewerken aan het compromis over de Hetwiegenpolder. Eerst wilden de partijen er nog over nadenken, maar vanavond zei PvdA-leider Samson dat hij het kabinet niet helpt. Het compromis lijkt daarmee van de baan. Gisteravond liet de PvV al weten falikant tegen te zijn. Ook de SP en GroenLinks schieten het kabinet niet te hulp. Staatssecretaris Bleker heeft met de EU onderhandeld over een oplossing waarbij twee derde van de Hetwiegenpolder gespaard zou worden. Molenaars uit Zuid-Holland hebben geld ingezameld voor de wederopbouw van de historische molen in Buren. Volgens de stichting die de Friese molen beheerde, gaat het om enkele honderden euro's. De molen kan daarmee niet worden gerestaureerd, maar de stichting noemt het bedrag een prachtige bodem. In de zomer moet er een plan komen voor het herstel van het bouwwerk. De molen in Buren brandde vorig weekend af. President Chavez van Venezuela gaat niet naar de topconferentie... van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Colombia. In plaats daarvan reist hij opnieuw af naar Cuba... voor een behandeling tegen kanker. Chavez zegt dat zijn verblijf op Cuba ditmaal lang kan duren. Hij heeft op advies van zijn artsen besloten daar nu te blijven... omdat het te belastend voor hem is om op en neer te reizen. In de VS maken verschillende staten zich op voor hevige stormen. In het midden van het land, van Minnesota tot Texas, zijn waarschuwingen afgegeven voor levensgevaarlijke stormen. Er worden windsnelheden verwacht van ruim 110 km per uur en hagelstenen zo groot als tennisballen. In de eredivisie heeft PSV thuis de topper tegen AZ met 3-2 gewonnen. Een kwartier voor tijd stond AZ nog voor met 2-1. De winnende goal van de Eindhovenaren werd in de laatste seconde... van de blessuretijd gemaakt door Matafs. Feyenoord won de Stadsderby tegen Excelsior met 3-0. Heerenveen won met 4-2 van NEC. Het weer, het is bewolkt, morgen ook nog overwegend bewolkt... en in het zuidoosten kans op regen. Het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende. Oh! Ah ja. Beleef nu de ontknoping. Ja! Beleef de ontknoping van de Eredivisie en andere Europese topcompetities bij Ziggo live op je TV. Bestel je favoriete wedstrijd voor 5,95 zonder abonnement op ziggo.nl/slash op Ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. hey! Ah, sorry.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 En uh, voorkom visie, mensen. En kijk altijd even op vananabeter.nl. beter.nl. Door een betere doorstroming komen we verder. Yes, yes. Kijk deze zondag live op je tv naar PSW AZ. Bestel deze eredivisietopper op sigo.nl tv op bestelling. Geven aan een goed doel hoeft niet te stoppen als u er niet mee bent. Ook na uw overlijden kunt u bijdragen aan een betere wereld. En wat wilt u doorgeven? Bespreek het tijdens de Week van het Testament met een van de deelnemende notarissen. Maak van uw afscheid een nieuw begin. Neem een goed doel op in uw testament. Kijk op goededoelen.nl Wat een goal, prachtige goal van de topscorer van FC Twente, Luc de Jong. Als het niet gaat met samenspelen, dan doet hij maar alleen. Pikt de bal op halverwege de helft van Nac Breda. Kijk naar rechts, daar loopt Wesley Verhoek, zojuist ingevallen. Die slaat hij over, hij trekt naar binnen. Balletje wordt rechterbeen, balletje wordt linkerbeen. Nog een keer rechterbeen en dan voor links uithalen. In de lange hoek kansloze keeper Jellet en Rauwelaar. En zo scoort Twente de gelijkmaker, Twente-Nac Breda 1-1. Eerder op de avond uh, eindigde PSV AZ in 3-2. En Frank Snoek vroeg aan de trainer van AZ, Gertjan Verbeek, of hij die nederlaag gaat zien aankomen. Nou, hij, uh, uh, zeker na de 2-2 kon je alle kanten op. Hij kan beide kanten vallen. En, uh, ja, ja. Je hebt uh, nog niet zo lang geleden ook een wedstrijd gehad waarin je op laatste moment een goal tegenkreeg. Dat was toen een gelijk spel. En uh, nu kost het je zelfs het gelijke spel. Ik kan me voorstellen dat je aan, aan de laatste twee wedstrijden moet hebben gedacht. Twee keer 2-2. Dat dreigde nu weer zo te gaan gebeuren. Maar het was nog erger. Ja, zij schoten met 10 seconden voor de. Uh, in de extra speeltijd, 10 seconden voor het einde, schoten ze hem erin. En, uh, en dan vlieg je met 3-2. Jullie begonnen turbulent aan deze wedstrijd. Maar je, je keert, de, je kantelt op de wedstrijd, staat 2-1 voor. En eigenlijk ben je in de tweede helft uh, de baas. Nou, zo heb ik dat niet ervaren. Ik, uh... Ik weet wat mijn ploeg kan. En uh, dat hebben we bij lange naar niet, uh, niet gehaald. Ik vind, ons, ik vind gewoon dat we uh, zeker aan de bal heel onrustig waren. Veel fouten maakten. Uh, veel te vaak uh, de, de banden de verkeerde kleur schoten. Uh, dus ik vond het geen goede wedstrijd. Hè. Gelukkig was het bij beide kanten zo. Hè. De PSV haalde ook uh, niet, uh, bij lange naar niet zijn niveau. Dus het was een foutenfestival. Heb ik jou daar. En het uh, ja, de, de eerste half uur uh, vond ik ons uh, echt ook de onderliggende partij... waarin de PSV terecht op voorsprong kwam. En uit uh, het niets maken wij de 1-1... En toen kregen we ook wel wat vertrouwen en we knakten wat bij hun. Waardoor we ook de 2-1 maakten. We hadden zelfs kans op 3-1. Ja, de tweede helft vond ik ook dat we... Uh, moesten wat omzetten gedwongen. Erasmus moest eruit. Maar vond ik ook dat we het lange naar ons niveau haalden. En dat we, dat we gewoon te weinig voetbalden. En, en daar waar we het namelijk wel deden... werden we ook meteen dreigend. En dan hing de 3-1 ook in de lucht. Nou, ja, uiteindelijk uh, valt toch die 2-2. Ja, en dan kreeg je zo'n laatste kwartier op 2-2 dat, uh, dat die beide kanten op kan vallen. Bij de ploegen willen toch... Uh, proberen om nog drie punten eraan over te houden. En uiteindelijk lukt dat PSV. Maar je ziet toch ook dat PSV heel erg tegen zichzelf speelde. Mertens gaat eruit, Strootman gaat eruit. Dat is niet voor niets. En als jullie daar 3-1 maken, dan wordt het een hele simpele, simpele avond voor jullie. Ja, maar dat wordt het niet. En, uh, het is 3-2 geworden. En uh, dat, is, dat is zuur, maar uh, ja, dat, dat moet je dan naar jezelf kijken. Maar kunnen jullie naar deze Nederland nog je pijl oprichten? Je staat nog steeds een punt uh, boven PSV, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat is zo. Uh, en we zullen toch een aantal ploegen onder ons moeten houden... om in ieder geval verzekerd te zijn van Europa League, uh, voetbal. Ja, en uh, er zijn uh, voor ons nog vier wedstrijden te gaan, voor Ajax nog vijf. Nou, ja, je mag toch verwachten dat Ajax, uh, ook na het weten van deze uitslag... dat ze van de Graafs op thuis weten te winnen. Maar rafijn, uh, uh, er is wel eens een keer een kampioenschap zo weggegeven op de laatste speeldag... Hè, met de AZ in de hoofdrol, dus een die zin, uh, uh, is er dan niks beslist? Maar je maakt het jezelf wel heel erg moeilijk. Want ik vind dat we de afgelopen drie, vier wedstrijden... gewoon te weinig punten hebben gehaald. Gert-Jan Verbeek van AZ dat met 3-2 van PSV verloor. Twente helemaal wakker na die 1-1, Andy? Die... Dacht het wel. En waar Heerenveen Bas Dost heeft, heeft FC Twente Luc de Jong. Want het is 2-1 geworden. Tijdens het interview met uh, Gert-Jan van Beek. En die mag je nooit onderbreken. Het is uh, ja. <laughs> Jij Noo, een mooie goal. Hè? Nee, absoluut niet. Laat staan als uh, Van Gaal geïnterviewd zou worden. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hebben het over Twente Nak. 2-1. Luc de Jong. Prachtige aanval. Kan niet anders zeggen? Met Brahma die de laatste paas gaf op uh, Luc de Jong. En Luc de Jong scoorde weer uitstekend. Zijn 23-stal weer van dit seizoen. En het is een echte wedstrijd geworden. Schalk is er uh, vandoor voor Nak Breda. Schalk de maker van het doelpunt uh, van Nak. Verrassend openingsdoelpunt. Lerling van heel ver. Een uh, stuiterende bal langs het doel van Stander Bosker. Wordt wel een gele kaart uitgedeeld. Uh, en terecht, want ik denk dat hij naar nou ver gaat. Ja, Leroy Fair maakt een overtreding waar hij uh, terecht een gele kaart voor krijgt. En dus, uh, hij stond niet op scherp, maar moet de rest van de wedstrijd wel uitkijken. Het is uh, uh, 2-1 geworden na de 1-0 voorsprong van Nac Breda. Twee keer in korte tijd Luc de Jong. Nummer 22 en 23. En uh, inderdaad is FC Twente wakker geworden. Wesley Verhoek is er ingekomen. Ola John ging eruit. Daar waar je had verwacht dat er een uh, verdediger uit zou gaan bij een 1-0 achterstand. Koos McLaren toch weer voor zekerheid. Door een aanvaller voor een aanvaller te brengen. En nu is Chatley in bal bezit. Chatley bal naar Nicky Kuiper. Kuiper met de voorzet. Lukt niet. Omdat Koenders goed oplet. En Koenders gaat er met de bal vandoor. Maar er staat weinig voor in nu. En Koenders moet de bal bezighouden. Wordt nu opgejaagd door twee man. Chatley. Ja, en dan raak je de bal kwijt. Aan Willem Jansen. Willem Jansen naar Chatley. Chatley in het strafschopgebied aan de linkerkant. Eh, Koenders met uitstekende sliding. Herovert hij de bal. Doet hij goed. En dan het vervolg. Kijken hoe dat gaat. Gaat het nog niet goed. Jawel, gaat wel goed. Want Schalk heeft de bal. Maar een sliding met uitschuifbenen van Douglas zorgt ervoor dat het balbezit toch weer voor FC Twente is. Bengtson, bal naar Wesley Verhoek. Verhoek, goede beweging, uh, ontdoet zich van zijn tegenstander. Mooie paas op Luc de Jong, Luc de Jong, Luc de Jong. Nog altijd, Randstraf op het gebied, kan niet uithalen. En dan is het Bukari die de bal weg tikt. maar Wauw Brahma heeft hem alweer heroverd. Een uh, hectisch uh, 10 minuten van FC Twente uh, ondertussen. 1-0 achterstand omgetoverd naar 2-1 voorsprong. Wordt het nog erger, daar komt het wel voor het doel. Een ten Rauwelaar wordt aangevallen en krijgt de vrije trap mee. Omdat Luc de Jong tegen hem aansprong. En scheidsrechter dat zich dat zag als een overtreding. Luc de Jong die in het strafschopgebied ligt, is dat Luc de Jong? Als ik het goed zie, wel. Maar hij ligt op zijn rug en ik kan zijn gezicht ook niet zien. Ja, het is Luc de Jong die even aangetikt wordt door Ten Rauwelaar. Hij springt ook tegen Ten Rauwelaar op. En krijgt de uh, rechterknie in de borstkas. En wordt nu overend geholpen door diezelfde Jelle Tenrouwelaar. En dus kan uh, gelukkig Luc de Jong en Tenrouwelaar allebei verder spelen. Uh, de Jong even aangeslagen, maar ja, heeft al twee keer gescoord. Dus is een uh, gelukkig mens. Net als de 30.000 op de tribune. Als Nak Breda weer bal bezit heeft via Kees Luiks. Luiks kijkt, waar loopt Schalk? Die komt de bal halen die kreeg hem ook van Luiks. Daar speelt Schalk de bal over de hele naar Buijs, maar buiten spel is er gecontroleerd, geconstateerd door de grensrechter van Bukhari. 67 minuten gespeeld. De wedstrijd is nog niet afgelopen hoor. Maar Twente heeft nu de beste papieren. Want na de 1-0 van Schalk voor eh, Nac Breda... was het twee keer Luc de Jong... die voor een ommekeer heeft gezorgd in deze wedstrijd. 67,5 minuten gespeeld. Twente leidt met 2-1 tegen Nac Breda. Nog een keer terug naar PSV AZ. In de laatste seconde door een doelpunt van Mantafs. Gewonnen door PSV met 3-2. Frank Snoeks met de trainer van PSV, Philip Cocu. Philip, gefeliciteerd. Als, als coach puzzel is. Zag jij dat laatste stukje van die puzzel al de hele tijd liggen? Nou, ik, ik, ik denk dat uh, vandaag vooral winst is uh, voor, de, voor de hele ploeg, voor iedereen. Of iemand die uh, in is gevallen of uh, vandaag in de basis stond als ploeg zijn, hebben we enorm uh, winst geboekt vandaag. Dat, dat vind ik wel het grootste pluspunt. Zag je hem ook aankomen, die overwinning? Nou, ik, ik heb uh, in de rust wel, uh, wel toch eventjes wat, uh, wat pittig wat dingen aan moeten geven naar de ploeg toe, want dat is natuurlijk een heel moeilijk moment dat je nou, ik weet niet of het helemaal terecht was. Voor mijn gevoel niet dat we op achterstand kwamen. Terwijl we die wedstrijd in handen hebben. Uh, we hebben de rust gehaald met een 2-1 uh, stand. En daarna gezegd, we gaan nu de tweede helft er alles aan doen met z'n allen. Als team bij elkaar blijven druk erop gooien. En uh, proberen die wedstrijd om, om te gooien. En de winst alsnog te behalen. Nou, ze zijn daar tot de allerlaatste seconde vol voor gegaan. En, nou, soms dan wordt dat ook beloond met misschien een beetje geluk. Maar je dwingt het vaak ook zelf af. Dat je nu alsnog uh, de winst pakt. Even terug naar die rust. Twee en achter, maar ook drie gele kaarten en veel boosheid. Ja, nou, daar uh, hebben we aanleiding voor gekregen in mijn, uh, in mijn visie. Uh, Heb je erover gesproken in de rust? Nee, nee niet daarover. Uh, er heeft wel uh, vooral de nadruk gelegd op uh, hetgeen wat de tweede helft moest gebeuren. En, ja, terugkijken naar de eerste helft heeft dan niet zo heel veel uh, zin. Dat kostte uh, allemaal energie, maar we hebben wel vooral vooruit gekeken wat we de tweede helft wilden gaan doen. Het duurde toch lang voordat jullie uitzicht kregen op, op het gewenste resultaat in die tweede helft, hè? Ja, maar nu blijkt dus als je maar vanuit de organisatie blijft spelen en, en op je eigen manier blijft voetballen, dat je uiteindelijk beloond kan worden. En dat hebben we vandaag laten zien door met z'n allen, en, uh, niet individueel, uh, maar als team, zijn blijven voetballen en daardoor uiteindelijk toch de winst hebben gepakt. Er was geen plaats meer in, in het tweede deel van die tweede helft voor de grote jongens Strootman, Mertens. Was dat een statement? Nou ja, ik, ik kijk niet naar grote jongens of uh, kleine jongens. Dat maakt mij niet zoveel uit. Uh, ik kijk hoe wij uh, als team zijn naar de wedstrijd kunnen winnen. Daar heeft iedereen zijn waarde in. En vandaag uh, stond Jetro uh, Willems na een tijd weer, uh, <coughs> weer in de basis. Hij heeft toch gewoon uitstekend ingevuld. En uh, ik koos ervoor om een, uh, om een frisse jonge jongen te brengen. Voor, voor Dries die uh, toch iets ongelukkige wedstrijd speelde vandaag. Nou, dat kan ook gebeuren. Daarom hebben wij. Uh, ook een, een goede bankbezetting en uh, als team zijn dan halen wij uh, de overwinning binnen en niet uh, een individu. Jullie waren niet blij met de scheidsrechter, daar wil ik het verder niet al te lang over hebben, maar de, de spreekwoorden van het publiek, doen jou die ook pijn? Ja, okay, dat, is, dat is gewoon niet netjes. Het uh, dus, dus kan best onvrede zijn, dat kun je op verschillende manieren uiten, maar uh, ik denk niet dat we ons uh, uh, daarin moeten gaan verlagen. Dat hoort toch niet bij PSV? Nee, dat hoort, nou, dat hoort niet bij PSV, dat hoort nergens. Daar heb je gelijk in, dat hoort helemaal nergens? Precies. Toch gefeliciteerd. En waar gaat dit toe leiden nog nu? Nou, uh, wij moeten zorgen dat we de laatste wedstrijden... Uh, hetzelfde gaan brengen als, als we vandaag hebben laten zien. En dan uh, kan er nog een mooi slot van de competitie worden. En dan klinkt volgend jaar weer die hymne hier. Dat zou mooi zijn. Philip Kalku, de trainer van PSV. Die had je wel mogen onderbreken, die, Maar ja, nou scoor je weer niet, hè? Nee, wij wachten gewoon. En uh, was uh, die champagnefles in Amsterdam al... Uh, je moet zes keer draaien aan dat uh, dingetje. Daar hadden ze al vijf keer gedraaid, hoor. Maar... De zesde keer kan nog even wachten en dan kan de champagne misschien open. Nu staat het 2-1 voor FC Twente en blijft Twente volgens nog eh, na vanavond de belangrijkste concurrent voor Ajax. 2-1 en 10 eh, minuten voetbal, mag ik het zo noemen, want er, voor de rest is er amper gevoetbal door FC Twente. In ieder geval niet goed, maar die 10 minuten die waren wel goed. Met in de hoofdrol Luc de Jong. Die dat uh, twee keer met een prachtige goal afronden. Met name de tweede was ook een... Uh, de eerste was een echte individuele actie van Luc de Jong. Maar de tweede was een prachtige aanval met uh, onder andere uh, Wout Brama die het uh, paasje gaf. Ook Willem Jansen betrokken in die aanval. Dat was echt een goede goal. Waar uh, FC Twente bekend om staat. Douglas speelt de bal naar Tiendali. Die een uh, mag ik het noemen ongelukkige wedstrijd uh, speelt. Dat uh, zeg je wel vaker als iemand slecht speelt. Dan heeft hij een ongelukkige wedstrijd. Of ze dacht niet. Uh, hij speelt de bal naar Brama, uh, Bal naar Douglas. Douglas, uh, bal met moeite onder controle. Speelt de bal in bij Chaddy, Maar is niet goed. Uh, want Koenders kan er uh, aan zitten. En dan gaat de bal naar Schalk. Maar Schalk wordt weer door Nicky Kuiper van de bal afgelopen. Doet dat goed Kuiper. Goede invalbeurt. Terwijl ik, als ik het goed zie, beneden Ram klaar zie staan. Omer Ram voor uh, Nouk Breda om in te gaan vallen. Is de aanval nog steeds daar voor FC Twente? Maar niet voor lang. Want El Akshaoui zit er uh, tussen. Youssef El Akjoui speelt er wel de diepte in richting Leurling. Maar daar zit Bengtson tussen. En dan gaat de bal via Tindalli naar Douglas. Douglas kijkt. Douglas zoekt. Douglas vindt uh, Brama. Brama kijkt naar uh, uh, de diepte. En daar is Willem Jansen. Willem Jansen naar Ver. Daar is ruimte. Ver. Wie loopt er vrij? Luc de Jong, 1-2 met ver uh, Lukt net niet, maar dat zag er heel goed uit. Dat uh, scheelde echt heel weinig. ver had gewoon alleen voor de keeper gestaan. Nu zit Tiental hier tussen. Heeft mijn woorden gehoord, maar raakt de bal dan wel meteen weer kwijt. En is het uh, Breda dat overneemt via Gillissen en Elak Showy. Elak in de diepte alleen uh, Schalk. Nu komt ook uh, Schilder zich melden, maar de bal gaat even terug naar Gillissen. Eerlissen aan de linkerkant van het veld. Op de middellijn uh, Leurling aangespeeld. En Leurling draait en zoekt aan de rechterkant ruimte via Luix. Luix gaat nu de helft van FC Twente op. Uh, aan de rechterkant speelt hem naar Koenders. Koenders uh, bal aan de voet. Balletje breed. Bukari. Bukari halverwege de helft. Het is een hele lange aanval van Nakhbreda. Gaat de bal naar de linkerkant naar Leurling. Leurling speelt de bal via zijn tegenstander Verhoek over de zijlijn. En dus mag Nac Breda gaan gooien. Kan de wissel plaats gaan vinden. Ja, en dan krijg je van die ongelofelijke wissels. Hè. Ja, ik, ik ben van de oude stempel hoor. Als je een spits hebt en je staat 2-8, dan haal je hem er niet uit. Dan ga je gokken uh, met uh, niet al te lang meer te spelen. Maar uh, John Karelsen denkt er anders over. Die haalt de spits eruit en gooit er een spits bij. Bayram komt er dus bij. En uh, Schalk is dan misschien licht aangeslagen. Dat zou kunnen. Maar uh, in ieder geval hebben we uh, alle spitsen weer terug bij Nac Breda. Schalk eruit Bayram erin. Bayram krijgt meteen de bal aangespeeld. Het is een uh, handig voetballertje, af en toe wat lastig uh, voor de trainer en zo. Maar hij kan heel aardig voetballen. Heeft de bal gespeeld op uh, uh, Bottegien. Bottegien, bal in de diepte. Goeie bal op uh, Schilder. Schilder krijgt de bal onder controle. En tussen twee man is er één te veel voor hem. Want het is uh, Bengtson die de bal kan uitverdedigen. Maar doet dat heel slecht, speelt de bal in de voeten van Gillissen. Het blijft spannend, ook uh, met nog een kwartier te gaan in deze wedstrijd. Als Gillissen de bal heeft. 2 1 de voorsprong voor FC Twente. Balletje terug naar Bottingin. Bottegien naar Koenders. Koenders naar Luiks. Luiks uh, gaat nu de helft van FC Twente weer op. Het is uh, FC Twente dat nu aan het uh, terugzakken is. En, en Nac Breda dat aan het komen is. Dat boet ook met een 2-1 achterstand. Wil je nog een puntje weghalen hier. Bottingin uh, uh, gaat heel goed uh, mee. Speelt de bal naar uh, Schilder. Schilder naar de rechterkant. Naar Bayram. Bayram moet met de voorzet komen. Nee, hij gaat de actie aan met Kuiper. Maar vindt ook niet op zijn weg. Speelt de bal dan breed? Is niet goed. Maar Gillissen kan het herstellen. En speelt de bal op buis. Buisbal breed naar Elak Alles en iedereen op de helft van FC Twente. Op de keeper ten na. Gillissen naar Leurling. Aan de linkerkant van het veld. Leurling met Tindalli. Schudt Tindalli van zich af. Moet de voorzet komen. Maar hij komt Tindalli nog een keer tegen. Maar hij is hem weer kwijt. En nu komt het. Nu moet die voorzet komen. Komt ook. En dan komt hij net niet voor de voeten van Bayram. Dat was een goede actie van Leurling. Alleen de eindpaats kwam er niet uit. Maar ondertussen weer balbezit voor Nank Breda. El Axioui aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal even terug op Bottegien. Bottegien speelt de bal op Luiks. Luiks in de as van het veld. Kan niet naar voren, speelt hem terug op Ter Rauwelaar. Nog een kwartier te gaan in deze spannende wedstrijd tussen FC Twente en Lang Breda Bij een 2-1 tussenstand. Tendens van Masada. Houdt nooit op. Ja, uh, Andy, hoe lang nog? Uh, precies uh, nog 11 minuten en 10 seconden. Hou je seconden. dat vol tot het einde als het zo blijft? Dat, hey, ik, ik zit er nu 31 jaar. Dat zal niet uh, lukken, Ronald. Dat weet jij uh, als geen ander. 79 minuten gespeeld. 2-1, de voorsprong voor FC Twente. Het is spannend. En FC Twente speelt met vuur. Dat bleek ook toen Umar uh, Bayram het stafschopgebied inging. En even aangetikt werd uh, door Brama, Maar niet uh, zwaar genoeg, hoor. Er was absoluut geen penalty. Maar voor hetzelfde geld krijg je wel een penalty tegen. Maar wie de zag het goed, gaf de gele kaart aan Bayram voor een schwalbe. Maar... Twente laat zich veel te ver terugzakken en laat het, uh, het maken van het spel over aan Nakbreda. Koenders speelt de bal naar Bottingin. Bottingin balletje doorspelend naar de linksbek. Naar El Akchoui. El Akchoui even uh, temporiserend. Speelt hem uh, moeizaam naar Schilder. Krijgt hem terug van Schilder. Want Schilder kan er echt helemaal niets mee. En dan gaat Schilder eens kijken. Of uh, El eens kijken. Wie uh, loopt er nu wel vrij? Het is Boukari die in de voeten wordt aangespeeld. Maar Bukhari kan niet draaien. Speelt hem op Luiks. Luiks weer naar Botteguin. Ja, dit tempo is ook uh, flink uh, gezakt. Maar dit is wel een goed balletje binnendoor. Nee, net iets te hard. Waardoor uh, de keeper van FC Twente, Sander Bosker, de bal kan oppikken. Ik zie... Uh beneden uh, bij de de route van FC Twente niet alleen uh, McLaren weer uh, als een dolle staan zwaaien en schreeuwen en roepen. Maar ik zie ook iemand klaarstaan om in te vallen. En dat is Quincy Promes. Maar die is weer gaan zitten. Hij stond zojuist klaar. Maar hij krijgt nog wat aanwijzingen van uh, Alfred Schreuder. als hij zo dadelijk uh, moet gaan invallen. Quincy Promes voor een, een, een heel groot talent ook weer. Uh, vorige week voor het eerst uh, ingevallen in het eerste van FC Twente. Mag nog een minuutje of tien meedoen als hij dat uh, kan volhouden. Uh, en dat kan hij vast wel als Leurling de bal heeft. Leurling nog altijd tussen twee man speelt de bal naar Luijks. Alles op ter rouwlaar op de helft van FC Twente. Nee, dat doet Twente niet goed en niet slim. Bayram krijgt de bal. Men speelt met vuur. Bayram staat buiten spel. Ik zei het al, echt met vuur spelen. En dat mag je in deze fase van de competitie eigenlijk niet doen. Nu moet je eigenlijk door... Uh, ...drukken, doorpakken om die uh, derde erin te werken. Maar men is meer bezig met het uh, verdedigen van het spel. En dan is die Quincy Promes, die net klaar stond om in te vallen... ...is weer teruggehaald door McLaren naar de bank. En staat Niels Rüsseler uh, klaar om erin te gaan komen... Quincy Promes strepen wij door op het uh, velletje. Want die stond echt uh, zojuist klaar om in te vallen. Maar niets veranderlijker dan de mens. Dus krijgen we zo dadelijk Russeler in het veld. En ook uh, Jeff Sarpong bij Nakbreda Breda. Maar het spel gaat nog altijd verder met Bayram aan de rechterkant. Gevaarlijk met Dinky Kuipen tegenover zich. Bayram schiet in de korte hoek. Zo, dat is een best schot met zijn linkerbeen. Waar Sander Bosker best wel moeite mee had. Maar hem toch klem vast heeft. Een uh, goede duik van Bosker in die hoek. Maar... Nogmaals gezegd, Nak Breda wil best wel en krijgt ook mogelijkheden. Nou, Team Dali gaat hij dan de aanval opzetten die het einde maakt aan de aspiraties van Nak Breda via De Jong. Nee hoor, De Jong raakt de bal kwijt en dan is het Buis die de bal speelt naar Bayram. Die een aardige invalbeurt heeft omdat hij aardige acties heeft en uh, het best Nicky Kuiper moeilijk maakt. Hij krijgt de bal weer terug, speelt hem uh, door. Nou, nah, die is te hard voor Buis en dus kan overgenomen worden en gecounterd worden door FC Twente. Willem Jansen door de As van het Veld heeft balbezit. Wie loopt er nog voor? Niemand. Er loopt niemand bij hem. Ja, dan moet je inhouden en hem helemaal teruggeven aan Westlieverhoek. Verhoek. En Wesley Verhoek geeft hem aan de doorgelopen Willem Jansen. Die wordt opgevangen. Krijgt de vrije trap mee. Omdat Gillissen een overtreding maakt. En dan gaan we het wissel krijgen. Met het nummer 14 Willem Jansen gaat uh, naar de kant. En zoals ik al zei, Russelaer gaat uh, komen. En aan de andere kant gaan we ook de wissel krijgen. Met het rug nummer 24 voor de meeschrijvers. Jeffrey Sarpong gaat komen. En uh, daar... Is nog geen uh, bord voor omhoog gegaan. Want het is een... Uh, oh, ik uh, denk dat Gillissen eruit gaat. Want hij komt als een uh, speer naar de kant. Inderdaad, Tim Gillissen naar de kant. En uh, Jeffrey Sarpong erin. Voor de laatste, eens even kijken. Zeven minuten van deze wedstrijd. Die heel spannend is. Als je keek naar de uh, verwachtingen vooraf. Je kunt hier zo'n poeltje invullen. Mensen hadden 4, 5, 6. Sommigen wel 7-0 voor FC Twente. Want FC Twente zou Nak opvreten. Is niet gebeurd. Vrije trap. FC Twente voor het doel. Je scheelt weinig. Maar weggewerkt door NAC Breda. Omdat uh, Luc de Jonger net niet bij kon. Mela, Milano Koenders ramt de bal naar voren. Douglas moet uitkijken. Want die is wel lang. Maar die is niet zo bewegelijk. Speelt de bal dan ook terug naar uh, zijn keeper Bosker. omdat het bijram weer uh, in de buurt was Bosker. Naar Kuiper. goede beweging van Kuiper. Maakt het nu uh, opeens Douglas weer uh, moeilijk. En Douglas moet de bal dan naar Tindalli spelen aan de rechterkant. Die heeft wat ruimte. Gaat lopen met de bal. Nog altijd op eigen helft. Levert dan in bij Ver. Ver terug naar uh, Russeler. Die uh, op het middenveld uh, dus uh, Willem Jans is komen vervangen. En dan is er een uh, goed 1-2 tussen Kuiper, wilde ik zeggen, en uh, Chatli. Maar de bal is over de zijlijn geweest. Kijk naar de klok. Zes minuten nog heeft FC Twente. Het is een uh, spannende wedstrijd geworden. Bloedstollend uh, af en toe. Omdat uh, Nac Breda voorkwam met 1-0 door het doelpunt van Schalk en twee keer de Jong in korte tijd de wedstrijd uh, wist te kantelen. Op het moment dat je dan denkt dat FC Twente doordrukt, gebeurt dat niet. Gaat men terughangen en uh, krijgt uh, Nac Breda mogelijkheden. Nu is het uh, Boteki, die De bal speelt op Sarpong. bal naar buiten naar Koenders. Koenders. Speelt de bal door naar Bayram. Bayram, natuurlijk goede beweging. Langs uh, Nicky Kuiper nog altijd Bayram. Speelt de bal naar Leurling aan de rechterkant. Daar zit dan uh, Tindalli tussen. Bal rolt over de zijlijn halverwege de helft van FC Twente. De inmoor wordt snel genomen. Want men ruikt een beetje bloed in uh, Breda. Als uh, Leurling de bal heeft. Die draait en Leurling blijft lopen. Leurling, dat kan niet, dat weet Ajax ook. Maar nu is er de bal, uh, PSV wilde ik zeggen, weet dat ook. Maar is de bal kwijt. Maar dan is er weer balverlies. En daar komt de bal voor toe. Oei, oei, oei, bijna is het uh, Boekari. Die de bal krijgt, maar met een, een sprong is het uh, het uh, hoofd uh, schampen door Douglas. Die de bal in de handen brengt van uh, keeper Bosker. Nu is het aan de andere kant. Meteen uh, prijs met uh, Tindalli. Die uh, gaat lopen met de bal. Speelt de bal in de voeten van Ver. Goede beweging Ver. Buitenkant voet. Bal aannemen. En doorspelen op Russelair. Russelair naar Nicky Kuiper. De twee invallers uh, naar de rechterkant. Chatley. Chudley laat de bal lopen en de bal gaat over de zijlijn. Ook geen overtreding geconstateerd door Reinold Wiedemeijer die een goede wedstrijd verluidt. En dus is er een inborg voor Breda. Snel genomen op Bottegien. Bottegien gaat lopen, blijft lopen en speelt de bal dan in de voeten van Schilder. Schilder naar Luiks. wordt opgejaagd of ver. Geen speelt de bal naar El Akjoui aan de linkerkant van het veld. Halverwege de Nakhelft is het balbezit. FC Twente begrijpt nu dat als je terug gaat hangen... dat je in de problemen komt. Dus is uh, vroeg aan het storen. Maakt Chapon een beetje hens. Maar het is niet opzettelijk. Wordt ook niet uh, uh, gegeven door de scheidsrechter. Dan Luix met een diepe bal. Prachtige paas op Leurling. Leurling op de rand van het strafschopgebied. Wordt goed opgevangen door Daly. Is de bal kwijt uh, Leurling. En dan met nog vier minuten te gaan is het uh, Russeler die uh, de bal heeft. Uh, Wesley Verhoek moet ik zeggen die de bal heeft. En via een tegenstander El gaat de bal over de zijlijn. En uh, gooit Daly de bal naar Brama, Brama terug, Tindalli. Tindalli terug naar zijn aanvoerder, die aan uh, uh, de basis stond van het tweede doelpunt van FC Twente. Gaat Douglas weer helemaal terug naar zijn keeper, naar Bosker. Die moet heel snel de bal trappen, omdat Bukhari even zich kwam melden daarbij uh, de keeper van FC Twente. In de diepte wordt de bal opgevangen door Luiks. Luiks naar uh, Schilder. Schilder El-Akshowi. We zitten een meter of vijf voor de middenlijn Als El de bal in de voeten speelt van Bukhari. Die probeert in één keer te kaatsen naar buiten naar Leurling. Lukt niet, maar het balbezit blijft voor Buis. Die speelt hem op Bottingin in de middencirkel. Bottingin naar de helemaal vrijstaande Kees Luijks. Die gaat zich ook met de aanval bemoeien. Dan wordt het helemaal gevaarlijk voor FC Twente. Bayram heeft de bal. Speelt hem naar Koenders. Even kijken, wie was dat? Luijks die staat voor het doel. De centrale verdediger. Die staat eigenlijk te wachten. Maar de bal is nog altijd aan de zijkant. En dan is de pas op Bayram niet goed. En kan keeper. Uh, van FC Twent uh, Bosker de bal opvangen en oppakken en hem weer mee gaan geven. Hij kijkt naar Tiendali, maar die staat te ver weg. En dus doet hij het met zijn linkerbeen gewoon hard en ver richting uh, uh, Verhoek. Verhoek op de borst. Maar de bal stuit het een beetje weg en dan gaat de bal de diepte in richting Leurling. Leurling in een uh, sprintduel met Tiendali. Heel klein duwtje van Leurling. Ja, dat kan hij wel op zijn 35e. Maar het is ook gezien door de scheidsrechter. Door Diede En ja, als jij zo even wat water kunt komen brengen, dan vind ik alles best. Nog 2,5 minuut. Balbezit voor FC Twente. En je ziet dat ze gespannen zijn. Dat het maar 2-1 is. Want Sander Bosker gaat op zijn dooie akkertje die bal halen. En speelt hem nu de diepte in. Richting Verhoek. Verhoek nu probeert hem in één keer dood te maken. Maar speelt de bal dan wel naar ver. Ver naar Brama. Brama terug naar ver. Kijk naar de klok: nog twee minuten te gaan. Twente heeft die drie punten nodig om tweede te worden. Bal de diepte in naar Chatley. Chatli in het strafschopgebied met Koener. Speelt hem terug op de Jong. De maker van twee doelpunten gaat kaatsen. Nee, hij speelt hem in de voeten van Ver. Ver wil hem doorgeven richting de Jong. De Jong heeft hem naar Ver. Maar Ver kan de bal niet krijgen. Is het uh, uh, Nicky Kuiper en uh, Russelaer die uh, elkaar de bal eigenlijk afpikken. Russelaer, aardig schot. En dan met heel veel moeite is het uh, ten Rauwelaar die dat schot van Russelaer... Tot corner verwerkt. Het was een aardig schot van die uh, jongen die uh, niet zo vaak speelt. ...bij FC Twente. Maar uh, dit uh, heel redelijk deed. Ik kijk even. Dit is een zesde wedstrijd voor de Duitser. Die uh, uh, in uh, de wedstrijd is gekomen. Altijd als invaller. En nu kijken we naar de hoekschop vanaf de rechterkant. Heel veel tijd neemt uh, FC Twente daarvoor. Want men staat met 2-1 voor. En we hebben 89 minuten gespeeld. Dus wordt de bal bij de kornevlag uh, gehouden. En dat vindt het publiek helemaal niet leuk. Men wil hier gewoon voetbal zien. En houdt er absoluut niet van. Luister naar het publiek. Ik hou daarvan. Dit zijn kenners. Die houden er niet van als jij als thuisspelende ploeg tegen de nummer 15 tijd gaat lopen rekken. Je moet gewoon voetballen en proberen op eigen kracht het af te maken. Nu leek het een overtreding op Luc de Jong. Wordt niet gegeven. En kan uh, Nac Breda eruit komen met Koenders. Uh, Koenders naar El Aksuwi. El Aksuï wordt opgejaagd. Uh, kan de bal wel naar voren schieten, maar de bal wordt opgevangen door Brahma en door Ver gaat de bal nu wel de tribune in, laatst aangeraakt door een uh, dakspeler, Jeffrey Sarpong. En dan kijk ik naar die klok en wat zullen ze hier? Je kunt het bijna voelen straks bij het uh, eindsignaal een uh, slak van verlichting uh, slaken, een zucht van verlichting slaken. Dat wilde ik zeggen. Als uh, FC Twente de drie punten haalt en op de tweede plaats komt in de Eredivisie, bal bij de cornervlag wordt uh, het laatst geraakt door Elakshawi. Dus een hoekschop weer voor FC Twente. Nou ze hebben er van geleerd hoor. van uh, bal kort nemen en dan bij de cornervlag houden. Drie minuten extra tijd heb ik. Nou, dat is mooi. Uh, dat nemen we ook nog mee. De minimale extra tijdbedrag Drie minuten staat er op het scorebord. Maar het is wel grappig om dan te zien dat nu bij de hoekschop gewoon iedereen voor de pot uh, hangt. Om de hoekschop te gaan uh, eventueel binnenkoppen. Lukt niet omdat de bal langs alles niet iedereen gaat. En bij terecht komt, Die wordt opgevangen door Rüsseler. En dan krijgt uh, Nac Breda een vrije trap. De extra tijd is dus ingegaan. Nog uh, een dikke 2,5 minuut. Als Jelle T. Rauwelaar zegt, jongens, ga maar naar voren. Ik als aanvoerder neem die vrije trap wel. Doet dat kort op Kees Luijks. Luijks doet het dan met de diepe bal richting Bukhari. Wordt uh, gekoopt op Bengtsson naar ver. Dus balbezit voor FC Twente naar Chatli. Chatli aan de linkerkant gaat lopen met zijn oranje schoenen. Heeft uh, Kees Luijks op zijn ouderwetse Puma uh, zwarte schoenen uh, tegenover zich. Maar gaat er wel langs. Chatli in het strafschapgebied brengt hem voor bij uh, de Jong... Maar de jongen schiet de bal tegen de tegenstander op. Nee, het is niet uh, de jongen. Het is Wesley Verhoek die naar binnen kwam trekken. Schiet de bal via Kees Luiks over de zijlijn. En dan mag FC Twente gaan gooien. IJsberend voor zijn dugout. Steve McLaren. Hij weet dat men langs het randje van de afgrond gaat in uh, Enschede. Naar die 1-0 voorsprong voor uh, Nac Breda via Schalk. Is het door twee keer Luc de Jong. Die natuurlijk tot man of the match wordt uitgeroepen hier. Is het met zijn twee doelpunten 2-1 voor FC Twente. Nog een aanval van FC Twente. Het wordt onderbroken door Nouk Breda. Gaat uh, Breda nog een keer in de aanval. Als Boukari de bal kopt. Maar geen medespeler vindt. Nog anderhalve minuut te gaan. Bal via Douglas terug naar... Oeh, uh, oh, Bosker die gaat bijna in de fout. Die geeft hem bijna zo aan uh, Leurling. En het is dat Leurling hem net niet kan raken. Bal gaat over de zijlijn. En dan begrijp ik niet waarom de grensrechter een uh, inworp geeft aan uh, FC Twente. Want het was duidelijk dat Bosker de bal over de zijlijn uh, trapte. Nou, dan moet Leurling hem nog heel licht hebben geraakt. Maar Leurling maakt zich ook heel boos bij Wiedemeijer. Over het feit dat de inworp voor FC Twente is. Die is genomen op het hoofd van... Ja, van wie? Van Luix. Maar die heeft hem nu aan de voeten. En Luix gaat kijken. We kijken op het scorebord. Nog één minuut te gaan bij FC Twente Breda. Een diepe bal van Elak Choui richting Bottingin die zich voor het doel heeft gemeld. Bal naar Leurling. Leurling naar buiten, naar Bayram. De laatste mogelijkheid voor Breda. Bal voor het doel. Oh, daar komt hij. Hij is erin! <laughs> Het is 2-2. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Daar sta je een kwartier voor te praten. En dan in de allerlaatste seconde. Zoals Twente vorige week in de laatste seconde tegen AZ scoorde. Is het Bukari die Sander Bosker weet te verschalken op een voorzet van Bayram. En kan ook dat laatste draaitje van die... Uh, ...champagnefles in Amsterdam eigenlijk wel gedraaid worden. Want het lijkt erop dat deze twee punten die FC Twente nu verspeelt... ...en ook dus de tweede plaats vanavond, want AZ blijft gewoon op de tweede plaats... ...door die gelijkmaker van Bukari. Dat die punten zo duur zullen blijken aan het eind van de race. Want we hebben nog wel een wedstrijd op vier te gaan. Maar als je thuis van de nummer 15 niet wint, dan verdien je het ook niet. Bukhari scoort in de slotseconden van deze wedstrijd de 2-2. Er wordt nog afgetrapt. Maar dat is denk ik voor. De vorm. Kijken naar Wiedemeijer. Er is afgetrapt. Nou, hij laat nog een aanval van FC Twente gaan. Moet toch niet gekker worden? Bal naar de rechterkant. Nee, dan is het afgelopen. 2-2. Luister naar het publiek. Gefluit. Bukari de armen omhoog. Twente heeft het loon van de angst gekregen. 2-2. Eindstand bij FC Twente. Breda. Ajax had nog twee echte concurrenten. AZ was tweede op drie punten. AZ verloor met 3-2 van PSV. En FC Twente was derde op vijf punten. En Twente speelde gelijk met 2-2 tegen NAC Breda. Ajax heeft nu 61 punten, maar heeft nog een wedstrijd tegen de Graafschap morgen te goed. Daarna AZ en Feyenoord op de tweede en derde plaats met 58 en dan Twente, PSV en Heerenveen met 57 punten. Het blijft spannend, maar alleen voor de tweede plaats lijkt het nu. In de Buitenlands voetbal langs de lijn. In Duitsland won de koploper, Borussia Dortmund. Afgelopen woensdag het duel met Bayern München. Titelprolongatie leek dus een kwestie van tijd. En vandaag werd de volgende hoorde genomen: 2-1 tegen Schalke 04. Tim de Wit was de moeilijke wedstrijd voor Borussia? Nee, het was geen makkelijke overwinning. Uh, het was een hele aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken, moet ik zeggen. Veel kansen over en weer. En misschien had Schalke wel recht gehad op meer. Maar dat is toch wat beter met de kansen om moeten gaan. Opvallend was wel dat twee doelpunten uit Corners voortkwamen. Uit uh, standaard situaties dus. Ja, laten we even luisteren naar Schalke-trainer Huub Stevens over die standaard situaties. Wanneer ik dat we doppelte aan standaards hadden dan uh, Dortmund. en we er nu één toer daaruit. en zij maken twee toeren daaruit. dan swingen ze dat kwetsend geluk en weinig meer ab dan uh, we dat doen. Nou, dat mag jij vertalen, Tim, wat mijn Duits? Nou, hij zegt dus dat uh, Schalke twee keer zoveel standaardsituaties heeft gehad als Dortmund. maar dat uh, Dortmund er twee keer uitscoort en dat uh, Schalke dat maar één keer doet. en ja, dan kan je dus uh, zien dat Dortmund uh, dat geluk gewoon afdwingt. Goed, um, bij een van die standaard situaties ging ook Huntelaar in de fout. Uh, deed hij verder alles goed? Nee, hij was niet zo scherp als de afgelopen weken. Hij kwam tot uh, drie keer toe vrij voor de keeper, maar scoorde niet. Schoot een keer hoog over en maaide een keer een beetje slordig over de bal heen. En ja, je ziet dat als hij de doelpunten niet maakt bij Schalke, dan zijn er weinig anderen die de doelpunten kunnen maken. Ja, afgelopen woensdag wist iedereen het al. Dortmund is de nieuwe kampioen, of liever gezegd prolongeert de titel. En dat is nu helemaal zeker, hè? want Bayern kwam tegen Mainz niet verder dan 0-0. Nee, klopt. Nee, afgelopen woensdag zag je bij Bayern eigenlijk het licht uitgaan uh, door die nederlaag. En vandaag speelden ze heel bloedeloos, heel saai 0-0. En je ziet duidelijk dat zij heel erg met de Champions League bezig zijn. Uh, daar spelen ze komende dinsdag de eerste halve finale thuis tegen Real Madrid. Nee, in Dortmund is nu 25 wedstrijden op rij ongeslagen. Dat is een record, zelfs in de Bundesliga. Ja, het moet wel heel raar lopen, willen ze geen kampioen worden. Ze dus staan acht punten voor Bayern met nog drie wedstrijden te gaan. Ja en uh, ze kunnen volgende week al kampioen worden als ze thuis winnen van Munje ja, de, de voorsprong op Schalke, de nummer 3, is 15 punten. Maar ja, uh, nummer 3 in Duitsland, dat is toch nooit weg, hè? Nee, nee, dat is gewoon directe plaatsing voor de Champions League. Hoor. En dat is natuurlijk voor een club als Schalke enorm belangrijk. Financieel natuurlijk vooral. Ja, München Klabbach staat nu vierde. Die hebben vier punten achterstand en een wedstrijd minder gespeeld. Spelen morgen nog tegen Keulen. Dus Schalke moet nog wel aan de bak in de laatste drie wedstrijden... om die derde plek veilig te stellen. Dan gaan we even onderin kijken. Een paar weken geleden vertelde je dat onderin nog van alles mogelijk was. Hoe is dat nu? Nou ja, voor Keizerslauteren is het doek misschien morgen al gevallen. Mocht Keulen een punt pakken, die moeten dus tegen Muntje Maar goed, als ze morgen niet degraderen, dan gebeurt het denk ik volgende week wel. Want Keizerslauteren gaat er echt wel uit. Nou, verder staat Hertha nu 17e. Dat is in Duitsland ook directe degradatie. En Keulen staat 16e. Dat betekent promotiedegradatie. Uh, dus een aantal wedstrijden nog spelen. En het gaat tussen de ploegen die nu veilig zijn: dat zijn Augsburg, HSV en Freiburg. Dat is respectievelijk 4 en 5 punten. Dus die hebben een redelijke marge. Maar het is nog niet helemaal beslist. Uh, Augsburg lijkt zeker uh, door een 2-1-overwinning uh, op Wolfsburg. Laten we even luisteren naar de trainer Jos Luhukai. We weten dat uh, in de nächsten drie spielen nog alles mogelijk is. Uh, we kunnen ons nu ook niet terugleggen of ons uitruilen. Maar um, ik denk dat de meisje van deze Engelse woche, die zo schwer was, <laughs> om um die ook maar even uh, een, twee dagen te genieten. Nou, Augsburg nu 15e. Dat uh, is wel een stunt hè, als ze erin blijven. Ja, het is knap hoor wat die Loekai uh, doet. Hij krijgt ook echt veel lof en uh, complimenten in de Duitse pers... Ja, de club heeft met 30 miljoen euro de laagste begroting uit de Bundesliga. Ja, Zo'n begroting, daar zit je in Nederland mee in de subtop uh, trouwens, maar dat zijde. Um, maar ook als je naar het spelersmateriaal kijkt van uh, Augsburg, dat is echt niet zo bijzonder. Dus Loewka heeft er echt een sterk collectief van weten te maken dit seizoen. Ja, hij, pro hij promoveerde vorig jaar naar de Bundesliga met Augsburg. En als ze in die laatste drie wedstrijden nog een paar puntjes weten te sprokkelen... dan blijven ze gewoon in de hoogste divisie. Dan de Premier League. Bedankt, Tim. Uh, dan de Premier League. Uh, daar speelt koploper Manchester United morgen tegen Aston Villa. Achtervolgens City won met duidelijke cijfers van Noord City 6-1. Maar liefst, TVS bekroonde het vertrouwen van Mancini drie goals. Het verschil tussen de twee stadgenoten is twee punten... maar dat kan morgen weer vijf worden als United wint. Dan de FA Cup. Daar is de eerste finalist bekend. Liverpool versloeg Everton met 2-1 op Wembley. oud ziet Luis Suarez maakte één van de twee Liverpool-doelpunten. De andere finalist is de winnaar van het duel tussen Tottenham Hotspur en Chelsea. Chelsea, dat is morgen. In de Primera division heeft koploper Real Madrid opnieuw gewonnen. Dit keer was het Koninklijke met 3-1 te sterk voor Sporting Gijon. Barcelona speelt op dit moment staan met 1-0 achter tegen Levante. Bij winst van Barcelona, maar ja, dan moeten ze er nog wel twee maken. Is het gat tussen Real en Barça 4 punten? Volgende week zaterdag om 8 uur, Barcelona-Real. En dan de Serie A. Die werd in zich geheel afgelast. reden daarvoor is het overlijden van speler Morosini van Livorno. Hij kreeg een hartaanval tijdens een Serie B duel. Hedwig Zedijk. Tijdens de wedstrijd tegen Pescara een half uur na aanvang van de eerste helft... Uh, zakte die in elkaar. Het leek even alsof hij struikelde. Hij stond weer op, viel nog een keer, probeerde nog een keer op te staan... en daarna was het gedaan. Hij was, uh, hij was helemaal weg en uh, werd weggedragen. Maar uh, in het ziekenhuis hebben ze dan toch uh, moeten constateren... dat er helemaal niks meer aan te doen was. Waarschijnlijk een aanval. De Italiaanse bond stond voor een lastige beslissing... want AC Milan tegen Genoa stond op het punt van beginnen... In de eerste instantie heeft ook de voetbalbond besloten dat ze maar een minuut stilte zouden houden. Juist omdat die wedstrijd van AC Milan en Genoa natuurlijk al op punt stond te beginnen om zes uur. Maar dat is dan later uh, teruggebracht, want de voetbalbond heeft vrij kort daarna toch besloten alle competities stil te zetten. Dus ook alle wedstrijden van vanavond, Milan en Genoa en vanavond zou ook nog Udinese Inter gespeeld worden. Die gaan niet door en natuurlijk alle wedstrijden morgen ook. Hedwig Zedijk en tot zover het buitenlands voetbal. Een van de favorieten voor de overwinning in de Amstel Gold Race vanmorgen... is Simon Gerrans. De renner van Green Edge kan de eerste Australische winnaar worden... Simon Gerrans natuurlijk. Winnaar worden sinds Phil Anderson in 1983. Een bijdrage van Steven Dadebout. Uh, Bolgaard weet dan nog aansluiting te krijgen. En zoals gezegd is ook nog Boyer daarbij en Valet. Maar deze groep valt stil en alleen Anderson is door. De Amstel Gold Race van 1983. Phil Anderson is in het Limburgse land op weg naar de overwinning. In Australië heeft de dan twee jaar oude Simon Gerrans uiteraard geen benul van deze koers. Maar de Amstel Gold Race en vooral ook Phil Anderson zullen later een belangrijk deel van zijn leven gaan vormen. When I was a teenager, I was racing motocross uh, just in a, at a regional level in Australia, and I had a couple of bad crashes um, and injured my knee, so I started cycling for the rehabilitation of my knee and um it was actually a a neighbor of mine in Australia at the time Phil Anderson who introduced me to competitive cycling so I started when I was 17 as a form of rehabilitation and from there I've never looked back Als puber was Garrets een motocrosser maar hij kreeg last van zijn knieën nogal veel last zelfs buurman Phil Anderson adviseerde hem te gaan wielrennen ter revalidatie. Inderdaad, Garens was een buurman van Phil Anderson. Ja, dat is Yeah, Phil was mijn buurman en hij was een vriend in Australië voordat ik started cycling. Een buurman en een vriend. Garens wist zelfs niet eens dat Anderson een professioneel wielrenner was. So, um, I knew, I knew Phil I really that he was a cyclist. Maar zonder twijfel, zonder Anderson, de winnaar van 1983, was Garens nooit in zijn leven op de Kouberg terechtgekomen. Without, without Phil, there's no, no doubt that I would. Started, uh, we gaan terug. We zijn terug bij de koploper. 35 seconden is het verschil. Hier. Een kilometer nog. 1 kilometer voor Anderson. Ja, dat betekent dat we hem zo aanstaand hier gaan begroeten als winnaar van de 18e Amsterdam Gold Race. Simon Gerrans hoorde pas voor het eerst van de Amsterdam Gold Race toen hij in Europa kwam koersen. Hij reed bij AG2R, Credit Agricole, Cervelo, Sky en nu dus bij Green Edge. Vorig jaar werd hij derde in de Amsterdam Gold Race. Hij won in alle grote rondes al een etappe en was vorige maand de snelste in Milaan Sanremo. 31 jaar oud is hij en voor het eerst in zijn carrière staan in de voorbeschouwingen op de Amsterdam Gold Race de schijnwerpers op hem gericht. Ik oh, I don't think all the spotlights are on me. I think there's there's quite a number of guys that are, are real contenders for the Amsterdam Gold Race and I'm just one of those guys. mensen. Um, but there's definitely some uh, some guys that we'll be keeping an eye on. Maar op Green Edge hebben we een a, a, a sterk team, dus hopelijk zijn we right there at the at de front in de final. Wat maakt deze race zo so specifiek? Het uh, is like no other race dat that ik that I do doe. Maar het is ook een van mijn favorite races die ik doe op de kalender. Garens, geniet van de Gold Race. Het is met geen andere koers te vergelijken. Zoveel klimmetjes, zoveel bochten, zoveel publiek ook. Het um, is zo so special met zoveel so zoveel so corners. De uh, crowd zijn fantastic. Je hebt de support off the side of the road is, is like no other race we do, as well. So, is uh, it's a race that I really enjoy. Garens heeft een imposante verschijning. Klein, gespierd, gedrongen. Een echt tonnetje buskruid. Maar hij is ook bescheiden in zijn voorkomen. Toch gaat hij morgen op de Kouwberg voor niks minder dan de overwinning. Yeah, definitely. Elk jaar in de Gold Race werd hij dus beter en beter. Vorig jaar derde, nu wil hij winnen. Um, uh, I've been each year I've coming back, been coming back to the Amstel Gold Race. I think I've sort of got got better each year and uh, learned a little bit each time I've come to the race. So uh, I've been getting closer and closer to the victory. And uh, last year was third place. So if I can improve on uh, third place last year and, and win this year, I would be very happy. Willi de man. Uit Australië, geboren in Melbourne, 25 jaar oud... ...behaalt zijn eerste grote overwinning als beroepsrenner. Handen gaan omhoog, Phil Anderson zegeviert in de 18e amsterdam Race. Alle clichés kunnen morgen uit de kast als Garrans echt wint. Want dan wordt hij de Australische opvolger van zijn eigen voorbeeld. Wie had dat in 1983 gedacht? Ja, dat would be a nice story. I think, I think uh, yeah, obviously I'd be, uh, I couldn't be happier if I could win, uh, win the Amstel Gold Race. And I think Phil, uh, Phil would also really enjoy that as well. Een Amstel Gold Race, morgenmiddag natuurlijk tussen 2 en 6. In NOS langs de lijn met Gio Lippens en Sebastian Timmermans. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond te beginnen met PSV AZ 1-0, eh, het werd 3-2 na een 1-2 ruststand. 1-0 Lens, 1-1 El Tidor, 1-2 Berens, 2-2 Lens en 3-2 Matafs. Een zeer vermakelijk duel waarin PSV uiteindelijk aan het langste eind trok. De eindhovenaren bleven tot de allerlaatste seconde knokken. En precies die mentaliteit leverde PSV volgens Jermaine Lens de drie punten op. Nou, Ikzelf uh, ben, uh, ben gaan sleuren en uh, op een gegeven moment ging het team met mij mee... En, uh... Ja, dan, dan maak je die 2-2 en dan uh, blijf je eigenlijk tot aan het einde doorgaan en dan uh, valt het een keer goed. We hebben wel eens uh, een, een minder uitslag uh, gekregen. Dit is het resultaat van, uh, van uh, erin blijven geloven en tot, uh, tot aan de laatste minuut doorknokken. Bij rust stond PSV met 2-1 achter en dus moest de trainer, Filip Cocu, in de kleedkamer zijn stem verheffen. Ik heb uh, in de rust wel, uh, wel toch eventjes wat, uh, wat pittig wat dingen aan moeten geven naar de ploeg toe, want dat is natuurlijk een heel moeilijk moment dat je... Nou, ik weet niet of het helemaal terecht was. Ik vond mijn gevoel niet dat we op achterstand kwamen, terwijl we die wedstrijd in de handen hebben. Uh, we hebben de rust gehaald met een 2-1 uh, stand en daarna gezegd we gaan nu de tweede helft er alles aan doen met z'n als team bij elkaar. En bij rust was het dus nog 2-1 voor AZ door twee prachtige goals. Roy Berens over het doelpunt van Tudor en over zijn eigen treffen. Keer de bal aan de, aan de zijlijn en ik zet een 1-2 op met Martin Martens volgens mij. En ik neem hem mee en ik schiet hem vanaf, uh, ik denk aan de 16. Ik weet het eigenlijk niet meer. Schiet ik hem? Uh, Boven het hoekje, denk ik. Ja, en, uh, ja, die andere was van Josie. Ik denk, misschien is die nog wel mooier. Een doelpunt in de slotfase deed AZ dus weer de das om. Woensdag werden tegen Twente gelijk in de laatste minuten van de wedstrijd. Nu staat AZ helemaal met lege handen. En gebeurt het zelfs in de laatste seconde. Toch kon de trainer Gert Jan Beek zijn ploeg niet echt iets verwijten. Nee, ja, het, het enige verwijt wat er is... dat ik vind dat we gewoon niet, niet uh, hebben gevoetbald. Ik vind al, uh, waar dat wegkomt, weet ik niet misschien dat het de, de, de spanning is. Dat zou kunnen. Ja, dat moet ik morgen maar eens vragen bij de jongens. Uh, want ik vind aan de andere kant dat we ongelooflijk veel uh, veerkracht hebben getoond. Alleen het was niet genoeg om, uh, om er zelfs een punt aan over te houden. En dat, dat is wel jammer, omdat de tegenpartij nou niet uh, voetballend uh, beter was dan ons. Maar ik zei al, we haalden zelf niet een, een hoog niveau. Twente Nack werd 2-2. Alle goals vielen naar rust. Het werd 0-1 door Schalk, 1-1 door de Jong, 2-1 door de Jong en 2-2 in de laatste minuut door Bukari. Feyenoord Excelsior 3-0, berust was het 1-0 door Kidetti, 2-0 werden door Klaassi en 3-0 door Cabral. De grote broer liet zich niet verrassen door het kleintje. Feyenoord pakte eenvoudig de overwinning in de enige derby die de eredivisie rijk is. We zijn lief uh, voor de buurman geweest, want uh, dat is wel de kritische uh, nood aan deze wedstrijd. Dat we te weinig doelpunt hebben gemaakt. We ik, tien kansen gehad en, uh, ja, en, en dan zijn drie goals te weinig. En dat zei de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Excelsior kreeg geen moment de gelegenheid om er een echte derby van te maken. Edwin de Graaf was reëel in zijn analyse. Ik denk wel dat iedereen weer geprobeerd heeft om hem uh, toch alles eruit te halen. Alleen uh, ja, Feyenoord was gewoon een maatje te groot vandaag. En daar moet je ook eerlijk in zijn. En uh, ja, het is wel kloot, voor, omdat natuurlijk de competitie nog maar vier wedstrijden duurt nu. En uh, je staat nog steeds laatste. Dus er moet wel wat gaan gebeuren de komende weken. En dan een hele gekke wedstrijd. NEC Veen werd 2-4. Maar bij rust was het nog 2-0 door twee goals van C. Fuick. Het werd 2-3 door drie goals van Dost en 2-4 door De Veen herstelde zich in de tweede helft van een zeer zwakke eerste helft. Trainer Jans over zijn toespraak in de rust. Ik heb gezegd dat het lijkt wel of jullie geen zin hebben om te voetballen. Ik ben hartstikke teleurgesteld. Uh, ook uh, hè, als jullie het niet voor mij doen. Dan moet je het maar voor jezelf doen en voor je ploeg. Want je laat, je gewoon, uh, je laat elkaar gewoon stikken. Maar je laat jezelf gewoon stikken. En het moet anders. Ja, ze, hebben, ze hebben het goed opgepakt. En, uh, maar dat, dat doen altijd... Uh... De spelers en uh, we hebben een duwtje gegeven en dat was uh, blijkbaar dit keer genoeg. Bij NEC was het dus precies omgekeerd. Een prima eerste helft en een lamlendige tweede bedrijf. De eigen mentaliteit en een tactische omzetting de Heerenveen... waren volgens Alex Pastoor, de trainer van NEC, debet aan de nederlaag. Het tactische, dat uh, was vrij snel te zien wat men deed. Gouden Leeuw gingen voorspelen... Ellen ging iets meer terug. Koems ging iets meer naar rechts. Assy uh, heeft zelden nog aan de linkervleugel gespeeld. Die was aan de binnenkant. Uh, dus dat hadden we wel in het snotje. Maar dat moet je dan op, uh, op elk moment in de wedstrijd weer herkennen. En het uh, op die manier ook neerzetten. En dan de stand. Ajax is eerste, 61 uit 29. AZ en Feyenoord hebben er 58, maar er wel al uit 30. En dan volgen als vierde, vijfde en zesde Twente, PSV en Heerenveen. Alle drie 57 uit 30. De strijd om de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde plaats wordt dus erg spannend de komende weken. Onderin 15e NAC Breda. Inmiddels zes punten voor op VVV. Want NAC heeft er 31 uit 30 en VVV heeft er 25 uit 29 heeft nog een wedstrijd van morgen te goed. VVV eh, door 16e, 17e de graafschap, 19 uit 29 en 18e... en laatste Excelsior, 18 uit 30. Morgen om half 1 is er Groningen tegen Roda J.C. Om half 3 Ajax de graafschap, Vitesse A door Den Haag... en FC Utrecht tegen VVV. En om half 5 is er nog Herakles tegen RKC. To the window of my eyes I can see the rainy day Sitting in the chair of my coat Looking for a way to be the one who I am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 Something that, that I can touch, a heavenly, as it calls the shelter of my mind, hides my love and atmosphere. And I keep on looking for a reason which is not here. To be nope. the one who I am It's useless to cry for the things I want to know And again it will come back and reach my home Cub and the Blizzards window of my eyes <laughs> Einde van deze NOS Langs de Lijn. Maar de volgende is alweer aanstaande. Dan beschouwen we na, want uh, dan is de uh, marathon van Rotterdam inmiddels al geweest. Morgenmiddag om twee uur. En we beschouwen ook na de uh, Formule 1 van China in Shanghai. Die is vannacht. Dan is er ook nog voetbal morgenmiddag natuurlijk. Groningen, Roda, Ajax, De Graafschap, Utrecht, VVV, Vitesse, Ado en Heracles tegen RKC. Er is hockey, Bloemendaal, Rotterdam. En er is zwemmen, de Swim Cup finales. En natuurlijk de Amstel Gold Race. Dat alles met Twan en Tom morgenmiddag van 2 tot 6. Max van Wezel doet het komend uur met het oog op morgen. Nog een prettige avond. Een Brabantse familie in de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader had acht broers en zusters en er is er niet één van teruggekomen. Anderhalf jaar ondergedoken op zolder met één klein raampje als venster op de buitenwereld. Ze wisten als ze gepakt worden, dan wisten ze dat ze het ook zelf aan moesten. Luister morgen naar de documentaire het verhaal van mijn oma. Wat jouw grootouders gedaan hebben, dat vind ik geweldig. Ik weet niet of ik het zou doen. Morgenavond, negen uur. Een oorlogsverhaal in Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 De Groene Amsterdammer, opinieweekblad sinds 1877 en de Gids, literair cultureel tijdschrift sinds 1837. Nu samen in de winkel of bij u op de mat. Yes, yes! Kijk deze zondag live op je tv naar PSV AZ. Bestel deze Eredivisietopper op slash tv op bestelling. De eerste keer dat ik hoorde van het peutermenu broccoli kip van Olvarit was ik helemaal van. Oh, mjom, mjom, mjom. Ja! Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit... was ik best wel van... Blh, plofkip! Blh. Dus, Olverit, willen jullie het peutermenu broccoli-kip... alsjeblieft weer... yummy yum, yum, yum, maken? Zonder plofkip? Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja?